De vermissing groeide uit tot een van de meest spraakmakende zaken in Amerika.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 een maxima van 25 graden. Dit was het NLW-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van deze zwoele lentenacht. Hier in zo'n presentatiescel merk je daar weinig van. Maar gelukkig ontbreekt het mij totaal niet aan een bloemrijk voorstellingsvermogen. Datzelfde kan ik volgens mij ook zeggen van Terde Holman... met zijn talent om mooie verhalen te vertellen. Vannacht doet hij dat ook in een aflevering van Alba Live van Human. Een talkshow op werkdagen om 7 uur s avonds op Radio 5... Met gasten en publiek live vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam. Maar gezien het nieuwsbericht over de onveiligheid van die stad kan ik me voorstellen dat u daar eigenlijk misschien liever niet meer heen gaat. Toch is het een leuke uitzending om een keer bij te wonen. Goed, in deze zomerserie uit 2011 portre portretteert Theodor Holman mensen die hem geïnspireerd hebben. En dat doet hij met veel anekdotes, citaten en muziek. Vannacht dus de popmuzikus Bob Dylan, waarover Holman zegt... ik was nog maar een puber zo'n jaar of 16. en ik hoorde Bob Dylan It Ain't Me Babe zingen. En ik dacht, dit ben ik, dit gaat over mij. Bob Dylan vierde afgelopen donderdag, 24 mei, zijn 71ste verjaardag. Een mooie aanleiding voor dit bijzondere portret. Theodore Holman neemt u mee op een Bob Dylan-reis. Ja, goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de zomer van Oba Live. En wat is het niet, een heerlijke zomer. Althans, voor mij wel, want ik mag lekker mijn eigen dingetjes doen hier. En vanavond gaan we het hebben over Bob Dylan en zijn beeld over vrouwen. En hoe dat beeld over de vrouw van Bob Dylan mij heeft beïnvloed. En dat wordt een uur lang praten over de ideeën over vrouwen van Bob Dylan. De inspiratie die hij heeft eruit geput. En over muziek. MUZIEK The one you want, baby. Ja, dit is een hele late uitvoering uh, van het nummer It ain't me, baby. En ik weet nog dat ik 16 jaar was en uh, naar dit nummer luisterde en dacht: Precies, dit is het. Hier gaat het om. Ze zeggen dat jij iemand zoekt die, die nooit uh, dwars is, maar altijd sterk. Uh, iemand die jou zal beschermen en je zal verdedigen, of je nou gelijk hebt of niet. Zo iemand die altijd uh, de deur voor je open doet. Nou, dat ben ik niet, schat. Dat ben ik absoluut niet. En uh, toen ik dit hoorde en ik was in de puberteit... begreep ik meteen tegen wie Bob Dylan sprak. Hij zei dit tegen een vrouw die eigenlijk een bal wilde. Want zo noemden we dat, een bal. Je kent ze wel, iemand die inderdaad altijd zo'n charmante eikel. Iemand die altijd de deur voor je open doet. En, uh, ja, en zo, dat je zo'n vrouw zou willen hebben alleen al... Het lied begint met een tamelijk felle uitroep hè, dat iemand uh, maar weg moet gaan. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. Ga weg van mijn ramen. Eigenlijk zo de mythe erop, schat. Uh, je mag zelf zeggen met welke snelheid je wil vertrekken als het maar snel is. En die toon, och, dat was echt de toon voor mij van de jaren 60 en 70. Die pas vele jaren later uh, tot mij doordrong en me deed beseffen dat dillen mijn beeld over vrouwen zo enorm beïnvloed heeft. Uh, we noemden die vrouwen toen trouwens meisjes. En uh, ik weet dat het me enorm heeft gevormd. Ik, ik las een vertaling, en die vond ik wel aardig, van uh, uh, Bindervoet en Henkes over dit nummer. Ik zal hem even snel... Oeps, ik gooi alles hier omver. Ik zal hem even snel noemen. Uh, zij hebben in één vertaald met ik dacht het niet, schat. En dat gaat zo. Ga weg van mijn venster, vertrek zo snel als je wil, ik ben niet de man voor jou, schat, ik ben niet de je man en spil. Je zegt me dat je iemand zoekt, niet die nimmer zwak, maar steeds een held, die je koestert en verdedigt, ook als je onzin vertelt. Iemand die elke deur voor je forceert, maar ik dacht het niet, schat, nee, nee, nee, ik dacht het niet, schat, ik dacht niet dat ik dat was, schat. Ga zachtjes van de rand, schat, stap zachtjes naar de deur, ik ben niet de man voor jou, schat, ik stel je alleen teleur. Je zegt me dat je iemand zoekt die nooit zal weggaan bij zijn bruid... die voor jou zijn ogen dicht doet, voor jou zijn hart ook sluit. Iemand die doodgaat voor jou en meer. Maar ik dacht het niet, schat. Nee, nee, nee, ik dacht het niet, schat. Ik dacht niet dat ik dat was, schat. Los op in de zwarte nacht, schat. Van binnen is alles nu van steen. Van binnen verroert zich niets en trouwens ik ben niet alleen. Je zegt me dat je iemand zoekt die je optilt wanneer je ligt. Die altijd bloemen voor je plukt en altijd komt als je kikt. En liefde voor het leven en niets meer. Maar ik dacht het niet, schat. Nee nee, ik dacht het niet, schat. Ik dacht niet dat ik dat was, schat. Go away from my window. Live at your own chosen speed. I'm not the one you want be. I'm not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 far, bay. Go melt back in the night Everything inside is made of stone There's nothing in here moving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 Fabrice. Oh, ah, had ik maar een uh, mondharmonica bij me, dan ging ik gewoon meezingen. We gaan nu luisteren naar een, een lied. Dat heet Mama, you've been on my mind. En het was in 1964 toen Bob Dylan dit schreef. En in 1964 had hij een verhoudingje met John Bias. En uh, Dylan heeft dit nummer nooit officieel op de plaat gezet. Nooit, nooit, nooit. Maar John Bias wel. En toen uh, noemden ze het nummer Daddy, You've Been On My Mind. Toen ik dit nummer hoorde van John Bias... toen uh, wist ik al heel snel dat eigenlijk Dylan dit geschreven had... Met als tekst, daddy, you've been on my mind. En er waren een paar regels in en die vond ik ontzettend mooi. Dat was bijvoorbeeld de regel, I don't mean trouble. Please don't get upset, I'm only dreaming. En um, uh, dat Dylan sprak hier iemand toe die hij de hele tijd in zijn geest uh, ja, had. En die zegt, ik wil verdomme helemaal geen problemen. Wind je niet zo op? Ik, ik was gewoon aan het dromen. Maar toch, dat meisje, dat blijft in zijn hoofd rondwandelen. Uh, maar nu het verwarrende, John Bias zong het met, als, uh, alsof ze het tegen een man had, Daddy. Nu blijkt uit verschillende biografieën, en inmiddels zijn er over Dylan heel veel geschreven... dat het tussen hem en John Bias niet altijd koek en ei is geweest. Neem bijvoorbeeld de London Tour, die was al vrij snel ook in de jaren zestig, en John Byers mocht mee met Bob Dylan... en ze zouden samen optreden, maar nee hoor, niks daarvan. John Byers mocht toekijken in de coulissen, hoe Dylan optrad. Ik geloof dat ze van de veertien of vijftien optredens die ze hadden... Eh, na de pauze John Byers één of twee nummers mocht meezingen, meer niet. En ik heb altijd gedacht, misschien heeft ze dit nummer wel weer gebruikt... om Dylan eens terug te pesten. Jij wilt zulke vrouwen niet, Bob, maar ik wil zulke mannen niet, Daddy... Dan komt het jaar 1975 en op het toneel staan opeens weer John Bias en Bob Dylan en dan zingen ze dit nummer samen. We deden dit nummer aan een dame genaamd Mama, die zit in de voorste rij. Tot je mama. to you, you know I will be near. I just be curious to know you can't see yourself as clear There's someone who has had you long. and ME IN THE weather OR SOMETHING LIKE THAT That MOM, mama mama, YOU'RE been on MY MIND mama, you're JUST ON oh, Prachtig, toch? Ik ben al in een goed humeur. Jullie ook daarachter? Ik ben al echt in een heel goed humeur. Maar dat ga ik nou zelf weer helemaal verpesten. <laughs> ja, echt. Namelijk, we gaan nu luisteren naar een, uh, naar een prachtig nummer van Dylan waar ik tegelijkertijd niets van heb begrepen. Maar waarvan ik tranen kreeg in mijn ogen... toen ik het uh, ja, hoorde uh, voor de eerste keer. En daarna heb ik het uh, nog een paar duizend keer gedraaid. Iedere keer weer. En dat er, uh, was natuurlijk toen het uitging met een meisje. En het is het nummer Love Minus Zero No Limit. En het is een liefdeslied. En ik zei al dat ik er helemaal niets van begreep. Maar de beelden, de prachtige beelden, die zijn zo schitterend. En ik laat u niet de versie van Bob Dylan horen. Maar ik laat u de versie horen van Ernst Jans. En dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi boek. Ernst Jans die heeft namelijk een, een gemaakt van een paar nummers van Dylan. En dat heet Dromen van Johanna. En hij, daar zit een cd bij en hij zingt daarin zelf. En hij heeft... Uh, vooral dit nummer vind ik zo geweldig knap vertaald. Uh, ik ga het ook voorlezen. Dit nummer dat heeft Dylan geschreven voor zijn vrouw Sarah. En, uh, het staat ook op de LP Bring It, It All Back Home. En het, het, het was in de periode dat hij eigenlijk Sarah, zijn vrouw, aan het veroveren was. Ik ga straks nog een anekdote over Sarah vertellen waarin ze een rol speelt. Hij was echt, echt verliefd op haar. Hoewel, echt verliefd. Maar goed, ik ga nu de vertaling voorlezen en daarna gaan we luisteren naar hoe Ernst Jans dit zingt. En dat vind ik echt, ik vind hem de Nederlandse Bob Dylan. Nu de vertaling. Liefde min nul. Mijn lief spreekt als de stilte. Geen ademtocht verspeelt ze aan macht of idealen. Ze is oprecht als vuur, als ijs. Mensen kopen rozen, mooie beloftes in dure dozen. Mijn lief lacht als vergeet mij niet. En liefde is haar enige prijs. In kroegen en restauraties bespreekt men situaties, citeert boeken en dissertaties, schrijft conclusies op de muur. Men spreekt van de toekomst, mijn liefste spreekt zachtjes. Ze weet hoe goedkoop succes is en geen succes is minstens even duur. Dolken en zwarte laarzen meisjes ontsteken kaarsen bij ceremonies van witte ruiters waar zelfs een blinde kwaad in ziet. Lucifersmonumenten monumenten starten geruisloos in elkaar, mijn liefste thuis schrikt haar haar. Zij weet genoeg en oordeelt niet. De brug trilt in het donker. De dorpsarts doet zijn ronde. Nichtjes overdenken hun zonde. Zoeken verlichting bij een wijze man van naam. De wind huilt hamerslagen. De nacht jaagt koude vlagen. Als een raaf is daar mijn liefste. Met een gebroken vleugel aan mijn raam. Bij ceremonies van de witte ruiters, waar zelfs een blinde kwaad in ziet. Lucifers monumenten, soorten geruisloos in elkaar. Mijn liefde zit thuis en schikt haar haar. Zij weet genoeg en oordeelt niet. Lichtjes overdenken hun zongen, zoeken verlichting bij een wijze man van Aan. De wind huilt hamerslagen, de nacht jaagt koude vlagen. Al een Raaf is daar mijn liefde, met een gebroken vleugel aan mijn draad. Ach, waarom is het toen misgegaan? Ik heb nog steeds geen idee eigenlijk, nee, echt niet. Ik ga nou een heel ingewikkeld verhaal vertellen, dames en heren. Het is echt een, maar het is, ik denk dat het een uh, heel mooi en wonderlijk verhaal is. Ik ga het namelijk hebben over Bob Dylan, over Andy Warhol. Ik ga het hebben over Edie Sedgwick en Theo van Gogh. Een verhaal dat, uh, dat ik al een tijdje met me meedraag, nooit heb opgeschreven. dat het zo wonderlijk is. Ik ga het ook in twee keer vertellen. Het gaat over Like a Rolling Stone, dat nummer daar. Praat ik nou naartoe? Ik denk namelijk dat dat en ik weet het bijna zeker. En sommige biografen van Dylan zijn het met mij eens. Ik denk dat dit nummer gaat over een heel bijzonder meisje, Edie Sedgwick. Ik vond Edie Sedgwick. Nou, ik moet anders beginnen. Theo van Gogh en ik vonden Edie Sedgwick de mooiste vrouw die we kenden nog ver voor Bob Dylan haar kende... nou ja, dat, dat zeg ik verkeerd. Ver voor... Uh, wij wisten dat Bob Dylan Edie Sedgwick ook prachtig vond... vonden wij haar ook really, really beautiful. Um, zij speelde in de, in de films namelijk van Andy Warhol. Dat waren soms onbegrijpelijke films... maar wij gingen daar toch altijd heen... Om, juist om naar Edie Sedgwick te kijken. Edie was dus de muze van de... Homoseksuele Andy Warhol. En ze was zelf alles behalve homoseksueel. maar vond een thuis in de factory. Het atelier zou je kunnen zeggen. de speelplaats van Warhol. waar ze gewoon eh, drugs kon gebruiken. omdat er altijd drugs waren. En waar ze zich actrice kon voelen. omdat Andy haar altijd wel in een van zijn films wilde hebben. Al dan niet vrijend of stoond. En als u eh, een computer heeft. dan kunt u via YouTube. een heleboel filmpjes van Edie Sedgwick vinden. Um, Dylan zat in New York niet in de homo-scene van Warhol... maar was zelf koning van de juist zeer heteroseksuele scene. En Dylan had in feite een diepe minachting voor Warhol. Maar ja, hij had het meisje Edie en Bob niet. En David Brockwiss, de biograaf van Andy Warhol, heeft prachtig beschreven... hoe Dylan echt een poging heeft ondernomen om Edie te ontvoeren... En eh, ik kan het helaas niet voorlezen, want dat zou veel en veel te lang duren. Maar feit is dat Dylan Warhol is gaan opzoeken in de Factory. En het werd een Battle of Giants. Die ontmoeting die is dus beschreven en hij is zelfs gefotografeerd. En nogmaals, je kunt zelfs op internet nu de foto's van die ontmoeting vinden... tussen Warhol en Dylan. Maar of Dylan e. die heeft ontvoerd, weten we niet echt. Wel weten we dat ze een korte verhouding hebben gehad met elkaar... Edie woonde op dat moment in het Chelsea Hotel. En uh, Kijkt u even op YouTube naar uh, Chelsea Girls. Mm. Um, maar we weten pas sinds kort dat Dylan op dat moment al getrouwd was. En niet zo lang. Hij was op dat moment dat hij Edie probeerde te versieren... getrouwd met Sarah. En dat trouwen heeft Dylan zelfs in het geheim gedaan... Het fijne van die verhouding tussen Edie en Dylan weten we nog niet. Althans, um, de details die komen met het jaar, worden die genuanceerder. Wel weet ik dat er over uh, Dylan's song, Like a Rolling Stone, like, een controverse bestaat. Er zijn vrienden van Dylan die zeggen, dit lied gaat over Edie Sedgwick, En er zijn er anderen die zeggen, nee hoor, dat is onzin. Maar ik behoor tot die eerste groep, als je Edie's... Leven kent, en er is een biografie over haar geschreven, en dan de tekst van Dylan ernaast ligt, dan klopt dat precies zoals het lied bijvoorbeeld begint. Once upon a time, you dressed so fine. You threw the bumps, a diamond in your prime. Er was een tijd waarin je heel mooi gekleed ging. En dat klopt, want Edie was model geweest, hè? ook actrice, maar ook model. You threw the bumps, a diamond in your prime. Ja, een bedelaar werp je af en toe een muntje toe, dat klopt ook. Edie kwam uit een keurig keurig Amerikaans milieu. Haar familie behoorde tot de zogenaamde founding, founding fathers van Amerika. Alle regels, werkelijk alle regels in Lake Rolling Stone... die zijn van toepassing op Edie Sedgwick. En Warhol komt er ook nog in voor als de Napoleon in Rags. En eigenlijk ben ik nog niet klaar om over dit lied te vertellen. Ja, want er zijn zelfs al boeken over alleen dit lied geschreven. Maar laten we gaan luisteren en dan ga ik nog iets, nog iets heel wonderlijks vertellen.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 yeah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 Take a diamond ring You better pawn it, babe You used to be So amused At Napoleon in rags and the language that he used Is does it feel to be on your own? Like a complete unknown, like a Rolling Stone. Ja, ik had dus verteld over Theo van Gogh en, uh, en ikzelf... en over onze liefde voor Edie Sedgwick. En dat heeft een, een heel vreemd vervolg gehad... dat ik toch niet onvermeld mag laten. Edie stierf toen ze 27 was al in de jaren, jaren 60. Ja, net, het was geloof ik net jaren 70. Ze ging kapot door de drugs. En uh, we konden dus alleen maar van haar blijven dromen. En heel vaak spraken Theo van Gogh en ik over... Een meisje als Edie. God, dan hadden we maar een meisje als Edie Sedgwick? Wie lijkt er op Edie Sedgwick? En uh, dat bleven we doen. En toen van Goch uh, Tara elders casten voor een rol in Jeep en Julia, zei hij tegen mij: uh, want ik kende haar niet, ze ziet eruit als Edie. Uh, en als u uh, de jonge Tara weer eens kan opzoeken ergens op internet, dan zult u zien dat ze inderdaad op Edie Sedgwick leek. Theo werd vermoord, zoals u wellicht weet. Net op het moment dat hij probeerde de film Interview... van ons in Amerika geproduceerd te krijgen. Men wilde de film Interview wel doen. En na Theo's dood zijn we daarmee doorgegaan. En we vonden de Amerikaanse acteur Steve Buscemi bereid... om de film te gaan regisseren en om zelf in de film te gaan spelen. Maar hij zocht nog een tegenspeelster. En op een dag meldde hij ons dat hij iemand had gevonden en haar naam was Shanna Miller. Een prachtige Engelse actrice, maar we konden Shanna op dat moment niet opzoeken... want ze was druk bezig in Amerika, in New York, te filmen en uh, daar te acteren. En de film waarin ze op dat moment aan het spelen was, heette The Factory Girl. En wie speelde Shanna Miller? Zij speelde Edie Sedgwick. En opeens, en godverdorie, wat terug dat Theo dood was... opeens gebeurde het dat de actrice die Edie Sedgwick had gespeeld... nu in een remake ging acteren van Theo en mij. Dat blijft een wonderlijk verhaal. Trouwens, eh, op de Amerikaanse première van Interview... ontmoet ik de scenarist van de eh, Bob Dylan-film. Maar goed, dat zal weer te ver voeren... en eh, ik. Ik gaf hem nog dat verhaal. En hij zei, nou, misschien ga ik daar nog een keer daar iets mee doen. Maar het, of, zover is het nog niet gekomen. We gaan snel naar, weer naar de muziek. Uh, ja, ik, ik, ik zal u laten horen, want uh, ik krijg het verzoek de hele tijd... van waarom speel je zelf niks? Dat zal ik u even laten horen. Ik zal nu de eerste mate spelen van Don't Think Twice, It's Alright. It ain't no use to sit and wonder why, babe It don't matter anyhow And It ain't no use to sit and wonder why, babe If you don't know by now When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on So don't It's ja, niet verder gaan? Nou, nou oké, okay, dan ga ik niet verder. Uh, ik, ik vond dit zo mooi. Hè. Ik heb, maar, ja, het, het gitaarspel was toch mooi, Michael? Ja, gelukkig. Ja, Dat mijn stem niet deugt, dat weet ik heus ook wel. Maar ik vond dit mooi. Maar goed, daarom ga ik nou iets vertellen... Uh, over een, een Nederlandse Bob Dylan... die, die ook helemaal geen gitaar uh, kan spelen. Hij speelt buitengewoon slecht viool. Maar die een... een Net zo'n visie heeft op meisjes als Bob Dylan, altijd enorm verliefd is, het uh, romantische instelling is en die ook zo leeft als een, als een Rolling Stone, een beetje als Bob Dylan, en die ik heel goed vind. En het is een dichter. Het is echt een prachtige dichter en het is de dichter Jan Kal. En uh, ja, ik, ik, ik, uh, Jan, neem me niet kwalijk wat ik nu ga zeggen, maar je uh, kunt zijn boek heel goedkoop krijgen via boekwinkeltjes.nl. En dat, heet, dat boek dat heet Jan Kal Duizend Sonetten. Dames en heren, dat is een bezit voor het leven. Dat is echt een bezit voor het leven. Nou, Jan Kal, waarom vind ik hem een Bob Dylan? Jan Kal die maakt gedichten over alles wat hij in zijn leven tegenkomt. En als hij door iets geobsedeerd is, een meisje... dan maakt hij daar meteen honderd gedichten over of vijftig gedichten. En, en zo is er ook een tijd geweest dat hij uh, gefascineerd werd... door Frank Sinatra. Frank Sinatra en meteen daar ook weer bijna alle nummers van in sonetvorm. Want hij maakt alleen maar sonetten heeft gemaakt. En zo werd hij ook, raakte hij ook geobsedeerd... op een bepaald moment, niet heel erg lang, maar door Bob Dylan. En uh, hij ging... Uh, de, de teksten van Bob Dylan... die probeerde hij zo te comprimeren... dat hij, er, dat hij het in een sonnet kwijt kon. En dat is in een paar gevallen prachtig gelukt. Uh, bijvoorbeeld in het, liefje, in het liedje... Lay Lady, Lay van Bob Dylan. En uh, dat gaan we straks horen. Maar ik zal nu even laten, laten horen... hoe uh, Jan Kal... dit in sonnetvorm heeft... Uh, in een sonnetvorm heeft, ja, hoe moet ik dat zeggen, gebeeldhoud. Dat woord zou ik graag willen gebruiken. En hij heeft het vertaald, Lele die Lee, als licht liefje, lig. licht liefje, lig, lig op mijn bed van koper. Wat er voor kleuren door je hoofdje malen wijs ik je aan... en dan zul je ze zien stralen. Licht liefje, lig, lig op mijn bed van koper. Blijf, liefje, blijf, blijf met je man wat dralen... en maak hem nou eens blij vannacht... De hoper, vies zijn zijn kleren, maar zijn handen proper, en niets ter wereld kan het bij jou halen. Waarom gewacht op eerst een rode loper? Je bedje is gespreid. Waarom gewacht op je geliefde als hij voor je staat? Lig, liefje, lig, lig op mijn bed van koper, tot aan het morgenlicht na deze nacht. Blijf, liefje, blijf, nu de nacht komen gaat. Lay, lay, lay, lay across my big breast bed lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed Whatever colors you have in your mind I show them to you and you see them shine Lay lady lay lay across my big breast bed Stay lady stay stay with your man a while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 In front of you. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.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 Ja, ik, ik, ik, ik hou daar zo ongelooflijk van. Ik kan daar niks aan doen. Heerlijk, ik draai dit nog steeds. En uh, ik praat vaak met uh, Jan Kool. Uh, uh, ik, ik praat veel te weinig met hem. Maar als hij bij me thuis is, dan zet ik heel vaak Dylan even op. Frank Sinatra. En uh, ik ben altijd onder de indruk hoe hij probeert... zo'n heel lied, wat vaak bestaat uit vijf, zes coupletten... om dat samen te vatten in die veertien regels, wat dan zo net lang is. En die veertien regels die dan ook nog eens vijf... Uh, voetig moeten zijn. En ik ga er nog een voorbeeld van laten horen, want ik vind het zo mooi. Het is trouwens ook een heel mooi liefdeslied. En het gaat ook weer over, uh, over een blije Bob Dylan. Wat toch wonderlijk is. Als je gaat praten over Bob Dylan en de vrouwen dan zal je zien, en daar gaan we straks ook nog een voorbeeld van geven... dat het gaat vaak over haat. Het gaat vaak over wat, wat was je vervelend. En, uh, hij neemt vaak wraak via zijn liederen op de dames met wie het verkeerd uh, tussen hem en, en die dame verkeerd is afgelopen. Maar soms is Bob Dylan ook gelukkig. En uh, hoewel, ja, uh, dat is het volgende lied. En Jan Kal die heeft dat voor zichzelf vertaald... omdat hij het ook zo'n heerlijk lied vond. En dat is um, Tonight I'll Be Staying Here With You. En dat heeft hij vertaald met Vanavond blijf ik hier bij jou. Ik ga het voorlezen, ik vind het echt mooi. Gooi eerst mijn treinkaartje in het raam uit nou. En als je dat gedaan hebt, dan mijn koffer. Mijn zorgen gaan de deur uit, jonge joffer, want ook vanavond blijf ik hier bij jou. Dat ik vanavond al vertrekken zou uit deze stad, vond ik een te groot offer. Ik blijf de hele dag. Het wordt steeds doffer, En dan vanavond blijf ik hier bij jou. Is liefde voor een vreemdeling geen wonder? Jij sprak een toverspreuk en ik kwam onder zo'n invloed dat ik niet meer weg wou. Ik hoor de fluit. Ik zie het spiegelei. Geef aan een zwerver maar die plaats van mij, want ook vanavond blijf ik hier bij jou. Ja, mooi. Ach, jeetje. Ja, dit was de live versie. Hè? En het, het viel mij op nou weer dat, hij, uh, dat Dylan toch altijd aan zijn teksten blijft schaven. Want als je het origineel hoort, uh, wat hij heeft gemaakt, het staat op Nashville Skyline... dan zal je net iets andere tekst horen. Ook niet slecht. <laughs> Zelfs heel goed. Ja, we gaan het uh, nu hebben over de Nederlandse Bob Dylan. En ik moet eigenlijk zeggen de Nederlandse Bob Dylans. Uh, ik zal het uitleggen. Ik heb altijd gedacht, natuurlijk, dat uh, Angerman de Nederlandse Bob Dylan was. Hè? Die, hij spiegelde zich ook aan Bob Dylan. Uh, ook een gitaar en, en, uh, en een mondharmonica. En Ben ik te min. Het, uh, dat was echt, het had een hele dillans sfeer, zou je kunnen zeggen. Maar er is nu op het ogenblik een nieuwe generatie... Uh, singer-songwriters opgekomen. En uh, daar zit een hele leuke jongen bij. Die kwam ik tegen op het boekenbal. Eigenlijk na uh, afloop van het boekenbal. En toen sprak ik hem op straat aan. En ik bleek zoveel te weten van Bob Dylan. En de mensen met wie ik op het boekenbal was, die zeiden... Ja, weet je dan niet wie dat is? Dat is Lucky Fons de derde. En toen dacht ik, ja, verdomme, waarom heb ik hem dat niet gezegd? Dat is inderdaad, ik vind hem zo leuk, die Lucky Fons de derde. Echt een... Ja, dat klinkt, klinkt nu als een oude lul, maar ik vond het een schat van een jongen. En ik vind zijn teksten leuk en ik vind dat hij leuke liedjes zingt. En toen, uh, toen ik thuis kwam ben ik meteen even op YouTube gaan kijken. En ja, dames en heren, die Lucky Fonds de derde. Ja, dat is hem hoor. Dat is de Nederlandse Bob Dylan. Ik ga u voorspellen, daar gaan we nog heel veel van horen. Uh, ik klauw van YouTube uh, het liedje... Ik heb een meisje, ja, als dat niet de Nederlandse Bob Dylan is... dan weet ik het niet meer. Uh, Lucky Fons de derde, dames en heren, die maakt mijn dromen waar. Hey. Oh, ik heb een meisje, en ze doet het graag met mij. Ze zegt, oh baby, I love you so. <laughs> ik heb een meisje, en het is zo lieve schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik, oh, oh... oh. Het is leuk, hè? Dit waren Arma en Lucky Fonds samen. Leuk, hè? Nu komt, uh, nu komt Lucky Fonds de derde. Dit is een officiële clip. Leuk, joh. luister. Ik wil je opvouwen en in mijn brokzak doen. Dan nam ik je mee bijna elke dag.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 Zo mooi. En ik wil je hand vasthouden met je lopen door de stad. Zodat alle mensen zeggen: Hé, hey, hey, kijk, zie je dat? Wat een mooi stelletje, die hebben het heel fijn. Dat er iemand nog zo ontzettend verliefd kon zijn. Maar oh, ik heb een meisje en ze doet het graag met mij. Ze zegt ook baby I love you so. Ik heb een meisje en het is al een schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik ook. Oh, oh, oh. So.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 Een en het is zo'n lieve schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik. Sorry, mijn uh, koptelefoon vloog door het meezingen. Vloog mijn koptelefoon van mijn kop. Neem me niet kwalijk. Uh, u moet ook trouwens even kijken naar... Uh, dit was dus Lucky Fonds de derde. U moet ook echt kijken naar de clip op YouTube van dit nummer. Want dat was echt... Uh, dat is echt een schitterend... Ik heb een meisje, dan probeert hij allemaal jongens en meisjes te koppelen. En die moeten elkaar dan kussen. Vrolijk liedje, leuk. Uh, maar we gaan het nu eigenlijk hebben over iets droevigers, Namelijk over Suze Rotolo. Die, dat was een vriendinnetje uit 1963 van Bob Dylan. En eh, als je kijkt naar het Free Will in Bob Dylan, dan zal je Susan Rotolo zien staan. Uh, uh, gearmd met Bob Dylan, Dan liepen ze door Greenwich Village. En als u daar eens een keer bent en u gaat naar de Fourth Street, uh, herinnert u zich misschien het nummer Positively Fourth Street? En daar is Bob Dylan begonnen, en dat is vlakbij Washington uh, Square. Dan, uh, dan, uh, en u gaat naar Café Wa. Oh, daar begon het allemaal. Dat is prachtig om daar naartoe te gaan. Het bestaat allemaal nog. En u kunt de sfeer van Dylan daar nog echt proeven. In, uh, in die wijk in New York. En daar had hij dus een verhouding met Susan Rotolo. En uh, nou ja, uh, dat is heel treurig afgelopen. Hij heeft er over het lied geschreven Ballad in Plain D. Maar daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het hebben over Spanish Boots of Spanish Leather. Wat ook uh, prachtig weer vertaald is door Ernst Jans. En in, die, uit, uh, in, in die, die uitvoering gaan we het ook beluisteren. Uh, en het lied, dat lied gaat over Susan Rotolo. Want Suze Rotolo die, uh, mocht eigenlijk geen verhouding hebben met Bob Dylan. En ze vertrekt op uh, 9 juni 1962 met de Rotterdam naar Europa toe. Want dat heeft haar moeder dan geregeld. En ze zou daar kunst gaan studeren. En ze willen haar, die ouders die willen haar onder de invloed van Bob Dylan weghalen. En, uh, maar als ze daar is, dan, dan vraagt ze aan Dylan... Ja, wat moet ik meenemen? En dan, uh, nou, ja, daar is het lied uit voortgekomen. spanish boots of spanish leather. En uh, zij stuurt hem geen boots of Spanish leather, schrijft ergens Jans, maar een Italian shirt. En Dylan die schrijft in een van zijn brieven aan haar, je stuurde mij een geweldig hemd, ik draag het naar huis, kom alsjeblieft terug om mij in het hemd te zien. En uh, er is een foto van Dylan, trouwens bekend, waarop geschreven staat Bob in zijn Italiaanse hemd. Nou die suze die keerde in 1962 terug, terwijl Bob Dylan op dat moment juist in Europa aan het toeren is. En bij thuiskomplekt zei hij door de vriendenkring niet met open armen te worden ontvangen. En beschuldigd haar van koud en onverschillig te zijn geweest. Tegenover een wanhopig naar haar verlangende Bob Dylan. Dus er was sprake zei even tussendoor van echte liefde. Sommigen zongen opzettelijk liedjes die hij had geschreven over zijn liefdesverdriet. Het was alsof iedere brief die Bob mij had gestuurd en ieder telefoongesprek tussen ons in het theater voor een publiek was opgevoerd, schrijft Suze Rotolo. En dit lied maakt daar, schrijft Ernst Jans, weer in al haar schoonheid duidelijk onderdeel van uit. Dan vaar ik weg, mijn eigen lief. Dan vaar ik weg in de morgen.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 Prachtig. We moeten er een eind aan maken dames en heren, want we zijn al bijna aan het eind van het uur. En jongens, alsjeblieft toch nog een paar maten van dat allermooiste lied van Dylan, wat hij maar één keer in één keer heeft opgenomen. Sad Eyed Lady of the Lowlands. Dat ging over zijn vrouw Sarah. En dat duurt tien minuten, elf minuten. Maar ik er maar een paar maten van te horen. En ik weet dan dat iedereen overtuigd raakt dat Dylan de Nobelprijs moet krijgen. Sad Eyed Lady of the Lowlands. Zo mooi. Your Mercury Mouth In the missionary times And your eyes like smoke And your prayers like rhymes And your silver cross And your voice Pockets well Protected At last And your street Car visions Which you place On the grass And your flesh Like silk And your face Like glass Who Could they give Dat zijn dan inderdaad maar een paar maten van Sad-Eyed Lady of the Lowlands. U hoorde een zomerse aflevering van Oba Live, eerder uitgezonden in juli 2011. Samenstelling en presentatie Theodor Holman, techniek Michael van Os, regie Rina Spicht. En het was een bijdrage van Human. U kunt het programma Oba Live doorgaans beluisteren op Radio 5. Op werkdagen tussen 7 en 8 uur in de avond. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. Het is bijna een half minuut voor vijf. En dat betekent dat het dus bijna tijd is voor een kort journaal. En in het volgende uur gaan we weer verder met Nachtvluchten. En dan is er aandacht voor kinderarbeid in binnen- en buitenland. In een aflevering van het wetenschapsprogramma Hoezo. En straks tussen zes en zeven is er onze laatste uitzending in de thema maand geestelijk uh, welgevaren. En daarin is de gast Karin Spink. Graag tot zometeen na het nieuws van vijf uur zijn we terug.